Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Oekraïne lijkt vooralsnog niet aan te sturen op een militair conflict met Rusland. Dat besloot vanochtend om een convooi van 280 vrachtwagens met hulpgoederen... zonder toestemming van Oekraïne over de grens te sturen. De Oekraïense Veiligheidsdienst spreekt van een rechtstreekse invasie... maar zegt ook dat het convooi niet zal worden tegengehouden. Zo moeten nieuwe provocaties worden voorkomen. Oekraïne is bang dat er ook wapens voor je separatisten in de vrachtwagens zitten... Kiev heeft daarom aangedrongen op uitgebreide inspecties van de vrachtwagens. De Velsertunnel tussen IJmuiden en Beverwijk is in beide richtingen dicht... omdat de stroom is uitgevallen. Rijkswaterstaat weet nog niet hoe lang de tunnel dicht blijft. Begin deze maand kwam aan het licht dat de bijna 60 jaar oude tunnel... onder het Noordzeekanaal kampt met achterstallig onderhoud. Tientallen systemen hadden al lang vervangen moeten worden... maar dat is niet gebeurd. Rijkswaterstaat zei toen dat de Velsertunnel wel veilig is... Of de stroomstoring van vandaag met dat achterstallige onderhoud te maken heeft, is niet duidelijk. Het onderzoek van Defensie naar het gebruik van kankerverwekkende verf gaat nog een paar maanden duren. Minister Hennes zegt dat het onderzoek volledig en zorgvuldig moet gebeuren en dat dat tijd kost. Zo'n 70 oudwerknemers van Defensie hadden binnen twee weken duidelijkheid geëist. Ze werkten jarenlang op hetzelfde NAVO-depot en hebben nu kanker of een auto-immuunziekte. De bestuurder van de speedboot, die begin deze maand was betrokken bij een dodelijk ongeluk op de Vinkenveense Plassen, komt vrij. De man voer over een sloep en daarbij kwamen twee van de vier opvarenden van die sloep om het leven. De rechtbank in Utrecht zegt dat er geen juridische gronden zijn om de schipper langer vast te houden. Hij blijft wel verdacht. De man had te veel gedronken. Na de aanvaring ging hij er met hoge snelheid vandoor. Het weer, wolken en buien, plaatselijk met onweer trekken over het land. In Limburg nog even wat zon. Het is 16 tot 19 graden. Vanavond vanuit het westen opklaringen, maar vannacht aan de kust opnieuw buien. In het weekend blijft het wisselvallig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat file op de A1 Amsterdam-Amersfoort... tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden, 5 kilometer. Op de A4 Den Haag-Amsterdam, daar zijn bij de Schipholtunnel twee rijstroken dicht door een ongeluk en de file daarachter is 3 kilometer. A9 Alkmaar-Amstelveen, tussen Beverwijk en knooppunt Rotterpolderplein, 8 kilometer. Op de A16 Breda-Rotterdam, tussen knooppunt Klaverpolder en de Randweg Dordrecht, 3. En op de A27 Almere-Utrecht, tussen knooppunt Eemnes en Beeldhoven... 8 kilometer door een gestrande vrachtwagen. De rechte rijstrook is daar dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 I'm Tom, Tom, Tom, Tom, We're gonna party as much as we can me I'm won't,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 behave done boy. and I'll say them Up, you make my head soft. You make my head soft. You make my head so You make my head so van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text tv, op kanaal 45. Een hete zomer met ZFM. Zon, zee, Zandvoort en Zomerhit Guess it's true, I'm not good at all.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 self-control that girl again Jumped out oh, yeah. of bed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 Take six.